We gaan vandaag verder op de prediking van enkele weken terug, wat weer een gevolg is van de prediking van alle richters, waarin hier Israël maar voortdurend fout gaat, voortdurend een eigen wegen kiest, voortdurend in afgodendiensten leeft. Het is niet te geloven door God in het beloofde land gebracht, bij de tabernakel van de Heer komen en op de daken van hun huizen offers branden voor de sterren en voor de zon. En elke keer komt de vijand in het land. Als een oordeel om de oogsten binnen te halen en het volk van God kermt. En als het dan weer kermt, stuurt God weer een richter. De richter brengt ze weer terug op het pad. Jaagt de vijanden het land uit. En er komt weer een veertig jaar richtertje dood. Het volkje gaat weer terug tot zijn afgoderij. Het is net het leven van u en van mij. Ik kan bijna wel zeggen dat iedereen... Uh, Gegaan is in zijn leven, in ups en in downs. Totdat de Heer ons weer corrigeerde. En tot we weer bepaald werden bij dat heerlijke woord van God. En toen hebben ze een vader, we hebben het fout gedaan. En dan komen we weer op de weg. Uiteindelijk zijn uit die richteren vandaan, hebben de volk van Israël gezegd, wij willen een koning. En wat voor een koning? Een koning zoals de wereld. Ze hadden dus een verlangen... Naar een koning waar ze achteraan konden lopen. Terwijl toch wie de koning is? Abba is de koning van Israël. En Abba Yahweh verwekt later zijn zoon. En dat is de zoon van de koning van Israël. En die gaat wel als koning heersen in Israël. En dadelijk over de hele wereld. Die koning Saul was een man naar het hart van het volk. En God had hem uitgezocht. Naar precies wat het volk verlangde. Een grote man. Een geweldenaar. Alleen één misrekening. Hij deed uiteindelijk helemaal finaal niet wat God zei. Toen God had gezegd roei de Amalekieten uit. Want Amalekieten, dat is verschrikkelijk. Amalekieten hebben altijd het volk van God achterna gelopen. Om de zwakste te pakken en te pakken en te pakken. Te killen. Amalek is rampzalig, maar ook heden ten dagen is Amalek nog rampzalig voor het volk van God. Altijd de zwakke van de kudde om die te pakken en onderuit te halen. Saul die had moeten vernietigen, dat hele volk. Weet u nog wat er gebeurd was? Even een kleine herhaling. Hij heeft dat volk nagenoeg verslagen, maar hij heeft niet dat volk uitgeroeid. Hij heeft zelfs vrouwen en kinderen meegenomen en nog mooie koetjes en kalfjes en schapen. Hij had alleen maar terug moeten komen met soldaten, Maar de profeet Samaria Samuel, die zegt, wat hoor ik hier? Nee, nee. Hij hoorde een hele kudde schapen komen. En ze moesten alles uitroeien. Vanaf dat moment verwerpt vader Yahweh Saul. Hoewel Saul een gezalfden is. Verwerpt hij Saul en zijn zalving wordt van hem afgenomen. En nogthans is hij steeds koning in Israël. En op het moment dat Saul verworpen wordt door vader... en nog steeds koning is... wordt de profeet Samuel er al op uitgezonden... om naar het huis van Izi te gaan. Om daar een koning te zalven. Dus leven is gevaarlijk. De koning leeft nog en hij moet een koning gaan zalven. Ze hij, oh, maar Heer, wat gaan we nou toch doen? Als Saul dat wordt, gaat hij me doden. Nee, zegt hij, ga je gang maar. Ze moesten een offermaaltijd houden. En de eerste zoon van Izi, die komt. En wie was dat ook alweer? Een gigantische vent... Zo, denkt Samuel we hebben er weer eentje. Maar dat is een man met kracht. En de heer zegt, hij is het niet. En dan komt die tweede grote jongen. En de heer zegt, het is hem niet. En dan is die zesde er geweest. En dan zeg, huh? zeg je, ja, heb je nog meer zonen? Ja, zit hij, er is nog een kleintje op het akker, op het veld, met de schapjes. Hij zegt, ga hem halen, ik ga niet eerder met je eten als dat die jongen hier is. En dan kwam die rozige David, kleine jongen, achter de schapen vandaan. Maar vader had David gezien. In plaats dat hij de keuze maakte die het volk nu wilde hebben, heeft God een keuze gemaakt. Hij wilde een heddetje hebben die voor zijn schaapjes zorgde. En als de schapen belaagd werden door een beer, die kleine jongen met zijn rozige haartjes en zijn mooie oogjes, want hij was een mooie jongen, staat er geschreven, dan greep hij die beer bij zijn baard en met de knuppel erop. En als die leeuw er kwam, dan greep hij die, die leeuw... Maar hij knuppelt pot hem dood. Maar één ding is duidelijk: David was een man die was een herder over zijn schapies. En kom niet aan zijn schapies, want dan word je verscheurd. Amen? Dan moet een herder wezen. Als een herder niet meer voor zijn schapen zorgt, kan die ook geen koning in Israël worden. David is gezalfd. En dan gaat het verder dat hele verhaal. We zijn er vorige keer een beetje mee afgesloten, maar het gaat wel verder. Dus ik denk nu. David wordt gehaat door een jaloerse Saal. En zou dus nog koning. Maar er gaan dus dingen gebeuren waarin je ziet dat de geest van God weg is gegaan van hem. En God had daarvoor iets in de plaats gegeven, weet u nog? Weet u nog wat God daarvoor in de plaats gegeven had? Een boze geest van? Ja, er staat gewoon, hij krijgt een boze geest van God. Dat is heftig hoor. Het kan je ook de ogen openen over de ideeën die we vroeger hadden over boze geesten, onreine geesten, uitdreven van geesten, allerlei dingen. Kunnen we nog wel onderscheiden wat een onreine geest is en wat een boze geest is? Is iets een onreine geest of is iets een demon? Daar zijn we veel in moeten leren door de jaren heen. Wat we vroeger nog wel eens dachten van, hé, hey, dat is een demon, is gewoon een zielsprobleem in de mens. Daar gaan we gaan vandaag niet te vel op in. Maar je kan toch een hoop dingen leren als je, oogjes open, of je oortjes open zijn. En dan zou de Bijbel zeggen, je moet het zien waar het om gaat. Dus met je oren open kan je zien waar het om gaat. Lieve mensen, hier waren we gebleven. Dit is de laatste sheet die we de vorige keer gedaan hebben met elkaar. En wat hebben we toen gezegd? In Samuel, 1 Samuel, hoofdstuk 17, vers 47. Deze gehele menigte weten broeder en zuster, weten dat Yahweh niet verlost door zwaard en speer, want de strijd is van Yahweh en hij geeft u in onze macht. En achter deze reus Goliath, daar staat op de achtergrond dat legertje van hem. En die stonden zich te verkneukelen. Van zo, Goliath gaat even David schillen. Zo gaat het. Maar uiteindelijk wordt Goliath geschild. Kopje eraf. Wonderlijk, hè? Alleen wij moeten ons eigen maken wat hier staat. We moeten dus weten dat Yahweh niet verlost door zwaard en speer. Maar hij, de strijd, is van Yahweh. En hij heeft u, geeft u in onze macht. Dus de vijand moet opletten. Ik heb het niet over onze broeders en zusters in andere kerken. Want we geloven met elkaar in dezelfde Yeshua, dezelfde Jezus. Alleen we moeten nog een heleboel leren om op één niveau te komen van de Torah en profeten. Maar dit zijn onze vijanden. Dit is een vijand van het volk van God. Het is niet zo dat David klaar staat om Goliath te bekeren. Nee, hij staat klaar om hem te vellen. Dat gebeurt met vijanden. Toen die Filistijn, dat is Goliath, tot de aanval overging en al nader kwam, dus vanuit die groep, David tegemoet, haaste David zich om... En snelde de slagorde toe die Filistijn tegemoet. Dus hij ziet daar de Filistijn staan. En die zet de eerste stap neer om naar hem toe te gaan. Dus met zwaard en speren en schildrager. En op het moment dat hij zijn eerste stap zet, David gaat er gelijk op af. Bent u ook zo? Als de vijand eraan komt? Echt waar, als de strijd van Abba Jabe is, wees maar helemaal niet bang. U gaat hem uh, de steen in zijn hersenen krijgen. De steen is een beetje symbool voor het woord van Yahweh. Laten ze maar goed horen wat Abba Yahweh te zeggen heeft. Dan zal de steen de vijand treffen. Maar als een stem overkomt bij degene die de Heeren zoeken, dan zal die stem ook naar binnen gaan. En die zal hem tot vertroosting zijn en die zal zijn blikken richten op de Eeuwige onze God. Die Filistijn die gaat tot de aanval over en David haast zich naar hem toe. Die Filistijn tegemoet. Dan staat er in Lucas 12, vers 32, daar hebben we de predik niet toe mee afgesloten. Yeshua die heeft gezegd, wees niet bevreesd, broeders en zusters. Gij klein kuddeke, uitroepteken, hey, wees niet bevreesd, gij klein, klein kuddeke, want het heeft uw vader, dat is Abba Yahweh, behaagd u het koninkrijk te geven. Welke vijand komt er binnen? Maar de vijand had recht gekregen om binnen te komen op een of andere manier vanwege de goddeloosheid en het gedrag van het volk. Amen. Het is voor ons een les. Ook bij ons komt een vijand binnen... maar we moeten hem leren onderkennen door wat vader gezegd heeft. We gaan door met Samuel, hoofdstuk 17, vers 49. Nou, We kennen dit verhaal. David die steekt zijn hand in zijn tas... Hè, waar hij zijn bagage bij hem heeft. Dat doen wij ook, want wij halen ook uit onze tas. Zo spreekt de Heer. Zo spreekt de Heer. Als Yeshua verzocht wordt in de woestijn... En de gedachte wordt in zijn hoofd geprent door de tegenstander. Heb je zo'n honger, jongen? Als je nou toch echte Messias bent, dan zeg je toch tegen de steentjes dat ze brood worden. Die gedachte komt er bij de Heer binnen. En dan zegt hij in de geest, nou, dat gaat niet gebeuren. Want ik zal leven van elk woord wat de Heer gesproken heeft. Wat Abbeja weer gesproken heeft. Dus er worden naar ons ook stenen gegooid in ons denken. Maar we zullen moeten leren, de stenen die we uit onze tas halen, om te zeggen, maar zo spreekt de Heer. We laten ons niet meer omduwen door de dwaasheid van Rome, bijvoorbeeld. Daarom vieren we geen zondag meer, toch? Omdat we die steen uit onze tas trokken, zo spreekt de Heer. Dus de stenen van Rome treffen ons niet, maar op dat moment zullen onze stenen de tegenstander treffen. Als je van de weg afgehaald zou worden. David stak zijn hand in zijn tas, nam er een steen uit, slingert die weg, trof de Filistijn tegen zijn voorhoofd, zodat de steen in zijn voorhoofd drong. Prachtig, mooi. En hij valt nog voorover ook. Je zou zeggen, nou, je kopje gaat achterover natuurlijk. Echt niet waar. Met het dakje op de grond. He? De mooiste vorm van buigen is voorovervallen. Het is echt mooi, als je dit leest. Zo ga je de vijand tegemoet. Is het het werk van David? Ja, hij moest slingeren. En tot zo'n steenkracht heb, gigantisch. En God heeft hem exact boven zijn ogen in zijn hoofd gelegd. Het is een wonderlijke ervaring. Maar die herders die konden in de tijd ook behoorlijk slingeren. Hè? Zo overwon David de Filistijn. Met een slinger en een steen. Hij versloeg de Filistijn en doodde hem. En David had geen zwaard in zijn hand. Maar het gevecht is gestreden. Binnen een paar seconden maar. Terwijl dat die grote man begint te lopen. David gaat tegen hem in. Pak een steen uit zijn zak. En hij komt al draaiend langs. Ze zijn nog niet eens bij elkaar geweest. En dan ligt hij al op zijn giegel. Het is echt, het is mooi zoals het werkt. David snelde toe, bleef bij de Filistijn staan, grijp dien zwaard, trok het uit de schede, doodde hem, hij hief hem het hoofd ermee af. En toen de Filistijnen zagen dat hun heil dood was, slaan ze op de vlucht. We kennen de geschiedenis, hè? we hoeven er niet lang bij stil te staan. Weg met die... Uh... Met de Filistijn. Het is over de strijd. Nu pakken ze de rest beet. Maar goed, gaan we niet helemaal uitleggen. We zullen het vlug lezen. De mannen van Israël en Juda sprongen op, hieven met krijgsverschil aan, vervolgden de Filistijnen in de richting van Gat tot aan de poorten van Ekron. En de verslagenen der Filistijnen lagen op de weg van Saarem tot Gad en tot Ekron. Heel die weg lagen bezaaid met lijken van die Filistijnen. Denk om tot de gejubel en gejuich was, want de vijand was hun gebied uitgedreven, ze hoefden alleen nog maar de restanten te begraven. Daarna keerde de Israëlieten terug van de heftige achtervolging van de Filistijnen en dan plunderen ze hun legerplaats. En David nam het hoofd van de Filistijn, bracht het naar Jeruzalem en diens wapens legde die in zijn tent. Dus hij sleepte die kop van die reus mee. Zit die eens, dat is mijn trofee. Ook al is het een klein mannetje en is die roos en heeft die mooie oogjes, hij loopt toch de zuilen met die kop. We gaan er wat van leren, dat zult u zien. Toen Saal David de Filistijn tegemoet had zien gaan, koning Saal, want die stond natuurlijk daar met zijn soldaten. Saal die hebben hem tegemoet zien gaan naar de reus. Had hij tot zijn zijn Abner gezegd: Wiens zoon is dat nou toch, joh, die jongeling? Hé, hey, Abner. En Abner had geantwoord, zo waar, gij leeft koning, ik weet het niet. Daarop had de koning gezegd, vraagt gij wie zoon deze jongeman is. Zodra David terugkeerde van het verslaan van de Filistijn, komt Abner eraan en brengt hem bij Saul en hij hield het hoofd van die Filistijn in zijn hand. Wie ben je nou? De zoon van? He, zo gaat dat. Kijk, wij hoeven geen mensen daar kop aan af te slaan, echt niet waar. Maar de overwinning die plaatsvindt, ik denk dat we dat moeten voelen in ons binnenste. Zo moeten we vertrouwen op vader, dat iemand waarvan we niet verwachten te kunnen verslaan, dat vader zijn strijd voert over u heen. Samen we één. hoofdstuk 18, vers 1. Terstond nadat David opgehouden had tot Saul te spreken, werd de ziel van hey, Jonathan verknocht. Dat komt er even tussendoor? Dat staat even buiten, dat komt even tussendoor. De ziel van Jonathan wordt verknocht aan die van David. En Jonathan, dat is dus de, de zoon van die koning Saul, had hem lief als zichzelf. Hé, hey, hij had hem lief als zichzelf. Hoe vindt hij zo'n uitdrukking? Zouden ze de Torah al gesnapt hebben in die tijd? God lief hebben bovenal en je naast als jezelf. Nou, hij had een bijzondere ervaring met die David. Hij had die mooie jongen zien staan met zijn roze haar en zijn mooie oogjes. Hij heeft hem die rustige moed zien lopen en hij heeft gedacht, wat een knul, wat een vent. Vanaf het ene moment op het andere raakt zijn ziel verknocht aan de ziel van David. Er zijn ook mensen met een vuile geest die denken dat hier andere dingen gebeuren, waar we de woorden niet van in onze mond halen. Maar dit is een eerlijke verknochtheid van ziel aan de ander. Wij kunnen dat ook hebben. Aan de een kan onze ziel meer verknocht zijn dan aan de andere. En dan gaat het helemaal niet of die ander mooi is of lelijk is, blonde haren, krullen hebt, maakt helemaal niet uit. Ineens zie je het karakter en de strijdbaarheid en dan zeg je, wat een vent. En ik kan ik ook zeggen van een vrouw natuurlijk. Zonder dat er foute gedachten zijn. Sal nam hem die dag met zich mee, stond hem niet toe naar zijn vaders huis terug te keren... En dan komt het nog een keer. Jonathan sloot een verbond met David, omdat hij hem lief had als zichzelf. Dat is mooi, hè? Twee keer in zo'n kort stukje. Dus dat liefhebben als jezelf is een hele heftige, emotionele ervaring. God liefhebben boven je allen, alles, en je naaste als jezelf. Vindt u het moeilijk om mij lief te hebben zoals... Uh... Moet je zo nadenken. Echt waar. Niemand is verplicht, hoor. Maar het is een groeiproces, ook in mijn leven, om u allemaal lief te hebben zoals Jonathan David lief heeft. Is het je verlangen om elkaar lief te hebben zoals je, je zelf lief hebt? Want dan zorg je voor je broer en je zus en dan zorg je voor mij dat het allemaal, nou mensen dat is vreugdevol. Dat is een les die we even leren uit die strijd die plaatsvindt, maar onder die strijd zit er een klein stukje Jonathan David. Ik vind het ontzettend mooi. Maar we gaan er weer gauw voorbij zo, want we moeten verder. Nog één ding, toen Jonathan dat verbond met David sloot, een soort vriendenverbond, moest luisteren, jij blijft mij makker voor altijd. Misschien hebt u wel gezegd, met jou wil ik elke strijd in. Ik ga tegen elke Filistijn aan. Samen, broers. Jonathan trok de mantel uit. Die hij droeg, hij gaf hem aan David in zijn wapenrok, zijn zwaard, zijn boog en zijn gordel. Eigenlijk leed hij zijn eigen van zijn hele wapenrusting. Hij zei, dit is mijn verbond met jou, je mag mijn wapenrusting. Nou, de wapenrusting van de zoon van Saul, denk erom dat die mannen wapenrusting hadden. En David wist dat hij maar een klein mannetje was en dat hij maar de zoon van Izzi was. David, eh, ik wil niet zeggen dat hij minderwaardigheidsgevoel had, maar toch zegt hij dadelijk, ja maar ik ben maar een zoon van, van, van, van helemaal niks. Hij was een schaapherder. Maar eentje met power, hè? 1 Samuel wel, 18 vers 5. David dan trok ten strijde. Hij was voorspoedig waarin in dat strijden, Waar Saul hem ook heen zond, zodat Saul hem over de krijgslieden stelde. Want Saul die zegt, dat is een knokker. Hij krijgt duizend man van me. Dan kan hij voorgaan in een legergroep van duizend man. Dit was goed in het oog van het volk. En ook in het oog van de dienaren van Saal. Toen het volk dat zag, David als overste van duizend, was goed. Want met die man gaan we de strijd aan en zullen we overwinnen. Dit geeft een, uh, een schitterend zaak om over na te denken, broer en zuster. Het echter toen ze thuis kwamen, toen David na de overwinning op de Filistijn terugkeerde... En de vrouwen uit alle steden van Israël, koning Saul, onder gezang en in rijdans tegemoet gingen. Met tamburijn, met vreugdebetoon, met triangels. ...het lijkt de gemeente Madiwil wel, die vrouwen. Hè? Maar er gebeurt iets. Waar daaruit zal blijken dat de zalving van Saul weg is. Want Saul heeft een geest. En die had hij al, hoor. Die trots was en bereid was tegen Abba in te gaan. Als de profeet zegt, roei uit dat volk, dan zegt hij, ja maar die mooie schaapjes en koetjes, en dan lopen er allemaal mooie vrouwen tussen. Neem mee. Dat kostte hem zijn koningschap. Deze zusters van Israël die gaan zingen, rijdansen, symbaaltjes erbij, trommeltjes erbij, en ze gaan zingen. Nou, ik ken de, de toon niet van dat lied, maar de dansende vrouwen die zongen bij beurtzang. Wat is ook weer beurtzang? De een zingt tegen de ander, de een zegt dit en de andere zegt dat. En zeide: Saal heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Dit is een doodsteek voor Saal. U spreekt voor Saal en u voor David. Eerst links. Saal heeft zijn duizenden verslagen. David heeft zijn tienduizenden verslagen. Nog een keer. Saal heeft zijn duizenden verslagen. En nog een keer. Inderdaad. Die zaal, die wordt er echt helemaal, hij wordt er zuur van. Hij kan het niet verdragen tot het gebeurt. Ik hoop dat u je eigen leven erin wil plaatsen. Toen ik zegt, hé, hey, hé, hey, wat gebeurt daar? Herken ik het in mijn eigen leven? Toen werd Saul torrig. Dit woord, hé, hey, het woordje woord, leuk is dat, hè? We hebben natuurlijk al een paar preken gehouden over woord. Weet u nog? Wat was het ook weer? Logos, rema de uh, andere kant van Logos is in het Hebreeuws Davar. En zo zijn er een heleboel dingen. En daarom is het leuk als je de grondtaal kent, want dan kun je wijs worden. Dit woord mishaagde Saul. Hij dacht, aan David hebben ze de tienduizend gegeven en aan mij duizend. En het koningschap zal nog voor hem zijn, zegt Saul in zijn denken, hier. Maar dat klinkt niet vrolijk. Zelfs in zijn denken zit er al iets gemeens. Want zelfs plannen denken, broeder en zuster, heeft te maken met wat er staat geschreven. Zeden die dag sloeg Saul, David, komt hij weer met wantrouwen gade. Saul die raakt een beetje getroebeleerd, zal ik maar zeggen. Maar het is niet door de geest van God. Er zit iets in Saul. Ja, we komen er dadelijk wel verder uit. Saul is zeer torrig. Het mishaagde hem. 10.000 voor David, 1000 voor hem. En vanaf die dag is hij vol met wantrouwen. Het gezicht, lieve mensen, toont iets van je binnenste. Als je ziel boos wordt, hè. Je hebt geen ziel hoor, maar je bent een ziel, hè. Je bent het helemaal. Als die boos wordt, dan zie je dat aan Becky. Dus iemand die wat in de jaren verder gaat, die gaat de gezichten herkennen van de mensen die hij ontmoet. En ook al hebben ze niks gezegd, dan zeggen ze al van het gezicht, oh, opletten. Laat staan als iemand gaat praten en hij heeft niet de goede geest. Dan gaan bij Gods kinderen gelijk alle bellen rammelen, want ze hebben de geest van God ontvangen om te doorzien hoe het zit. Want iemand wordt aan wat hij zegt herkend. Dat woordje 1697, dat is in het Hebreeuws davar. Dat is het woordje woord en dat is het spreken. Het betekent niet wat hij zegt. Het woordje woord, hebben we toen geleerd, moet je altijd vragen wie spreekt dit woord. In het Grieks is dit hetzelfde woord als logos. In Johannes 1, in het begin was het woord, het woord was bij God en het woord was God. Dat wordt het woordje logos gebruikt. Wat zegt de christenheid? Dat is Jezus. Was in het begin bij God, hij is God en hij zal bij God blijven. En hij maakt er de schepper van Jezus van. En dat is niet waar, want met logos moet je vragen wie spreekt er? Dus in het begin was het woord, het woord was bij God. Dus wie spreekt er in het begin? Dat is God, dat is Abba Yahweh. In deze hebben we precies hetzelfde. Want dit woordje davar is de tegenhanger van logos. Het spreken van de spreker. Haha, ik denk, ik haal het er even tussendoor. Saul die was toornig, dit woord... Hé, wie is de spreker van het woord? Wat gaat komen? Dat waren die dansende zusters. Dus het woord van die dansende zusters... Dus dit is het woord, de tegenhanger van Logos. Moet je dus vragen wie het is. Het is het woord van die dansende zusters... Het spreken van de sprekers of spreeksters. Je moet eens vragen wie. Dadelijk gaan we een woord zien. Dat is het woordje amar. En dan gaat het over dezelfde woordkraan davar, maar amar. Dan gaat het over zeggen, spreken, uiten. Dan gaat het er over wat hebben ze gezegd. Snapt u het verschil? Dus nou, wat die zusters hebben gezegd, dat komt bij hem over. Oh, dat hebben ze gezegd. Hij de tienduizend en ik maar duizend. Dat raakt hem. Ik pak het maar even tussendoor. In dat woordje amar, die gaan we dadelijk ook zien. Wat de spreker gezegd heeft, wat? Dan gaat het over zeggen, antwoorden, zelfs uw denken, bevelen, beloven, bedoelen. Iemand kan ABC zeggen op een toontje, maar dan hoort u in uw geest wat hij ermee bedoelt. Dan zegt hij, mooi weer in jouw leven hè? En dan wil jij zeggen, wacht eens even, het is heel mooi weer. Oh, snapt u waar de klink zit? Dus ook het bedoelen van een persoon die wat te zeggen heeft, die kan met zijn bedoeling door iets anders te zeggen, dit bedoelen. Het gaat dan maar om, wat is de bedoeling achter het woord wat gesproken wordt? Nou, hier kan je het op dezelfde manier uitvinden. Het woord logos of davar is wie spreekt er? Dat zijn die zusters danseressen. En dadelijk ga je zien... Wat ze zeggen. En als het over zeggen gaat, wordt het Amar. Nou, was dus wel even een uh, klein lesje in de grondtaal. De volgende morgen... Nou, nou komt hij. Wat had Saul ook weer gekregen? Een boze geest van, van God, hè? De volgende morgen greep de boze geest Gods Saul aan. En hij gedroeg zich in het huis... Als een razende. Terwijl David, zoals elke dag... ...de snaartjes tokkelde. Had hij moest spelen om hem een beetje rustig te houden. U kent de geschiedenis nog, hè? Want hij was echt niet meer te pruimen, die zaal. Echt niet meer te pruimen. Dan kunnen we wel zeggen... ...God heeft hem een boze geest gegeven. Ik vind het ook te kloppen. Maar dat komt... ...als iemand willens en wezen zich verzet... ...tegen de wil van God... ...dan heeft hij ook gezegd... ...dan krijgt hij een geest van dwaling... Maar niet omdat God hem zo graag een geestje pakt en dat hij in zijn lijf propt. en Nou, in dwaling. Nee, dat is de houding van de persoon. Eigenlijk wordt hij losgelaten aan zijn eigen karakter, wat hij dan heeft. En wat hij doorzet tegen de wil van God. Oké, okay, dat wil je zo. Heb je het wel eens gehad met je kinderen? Tien keer gewaarschuwd. Denk erom. Als je op dat ijs gaat lopen, gaat het doorzakken, Willem. Ja, kom nou pa. De, de eenden die lopen er toch ook op. Willem op het ijs. Oké. Okay was koud hè Willem? Ja, nou op diezelfde manier werkt dit. Want vader laat je over aan je eigen inzichten. Zo kreeg ik gezag over mijn eigen leven en ik ging naast de eend op het ijs. Die boze geest van God, dan zou het Gods bedoeling zijn geweest dat je met een boze geest dingen gaat doen. Dan zou God schuldig zijn aan het kwaad wat uh, Saul gaat doen. Echt niet waar. Maar God laat hem in die geest doorgaan. Ongeremd. Lieve mensen, dat woordje boze, wat hier staat... dat is in het Hebreeuws 74:51 51, raar. En raar heeft te maken met kwaad. Als iemand het kwaad in zijn leven toelaat... en we weten wat kwaad is, want God maakt ons bekend wat kwaad is... dan is er nog een hele tijd dat God je beschermt... in de keuzes die je maakt voor het kwaad. Maar er komt een dag... Dit is een ander woord, als we dan nog even de tijd krijgen in het Nieuwe Testament, worden ook woorden gebruikt over boze geest, onreine geest. En omdat we vaak geen, on, geen verschil kennen tussen onreine geest en boze geest, misschien toch we dan dadelijk ineens zeggen, oh, zit het zo in elkaar. Maar God geeft hem dus echt wel een kwaaie geest. Hij laat hem over aan zichzelf. Dat woordje ruach, geest, dat is net als in het Nieuwe Testament, pneuma. Dus in het Nieuwe Testament is het woord verruwag, wordt dan pneuma. En het wordt aangegeven als lucht, als een beweging, adem, geest. He? In die zin maakt er geen verschil tussen Oude Testament en Nieuwe Testament. Maar in het Oude Testament staat hier geschreven dat hij een boze geest krijgt, dat is kwaad. Daarom gaan we zien hoe we dat verder uitwerken. Saul, die had zijn speer in zijn hand, hij wierp de speer en dacht, ik zal David aan de wand en David ontweek hem tot twee keer toe. Is het nou vader die hem aan de wand wil spiesen of niet? Echt niet waar. De gedachten van Saul zijn aan zichzelf overgeleverd. Maar hij bereikte een niveau dat je echt kan zeggen, hij krijgt een kwaaie geest van God. Je wil hem hebben? Hier heb je hem, van mij. Samuel 18, vers 12. Saul die werd bevreesd voor David. Nog iets. Als je de weg kwijt bent bij vader... wat is dan het eerste wat er uit je boze kwaaie hart naar boven komt? Angst. Dat wil niet zeggen dat God je overgeleverd hebt eraan. Dan nou, denk je daar als je een keertje dat hebt dat je de God overgeleverd bent. Nee, de gelovige zal ook zijn angst overwinnen. Samen wel 18 vers 12. Saul werd bevreesd voor David. Omdat Yahweh met hem was, met David. Terwijl hij... Abba Yahweh van Saul geweken. was. Ziet u dat? Abba Yahweh is van Saul geweken. Daarom verwijderde Saul hem uit zijn omgeving en stelde hem aan als overste over duizend, zodat hij aan het hoofd van het krijgsvolk uittrok en terugkwam. Dus hij zag hem alleen nog maar. Hij is goed voor mijn leger. Hij moet niet te dicht bij me zijn. Eén ding is duidelijk: Yahweh is aan zijn kant. Hij trekt uit en hij komt terug. Een perfecte generaal. Klinkt goed, hè? David was voorspoedig op al zijn wegen, want Yahweh was met hem. Nog een keer. Daar gaat het voortdurend over, lieve mensen. Ook voor ons moet dit gaan gelden. We moeten erop vertrouwen in de wegen van Yahweh wandelen. Hij is met ons. Toen Saul zag, mooi woord hè, hij ziet het, dat hij zeer voorspoedig was, werd hij bang voor hem. Maar geheel Israël en Juda hadden David lief, daar hij aan het hoofd van hen uittrok en terugkwam. Alle strijd was overwinning. Wij maken exact hetzelfde mee, broeder en zuster. Trouw zijn in de wegen van Yahweh, we zullen overwinningen maken. Zullen er ook fouten komen? Echt waar. Zullen er ook mensen waar God zijn geest van terugtrekt? Echt waar. Als ze het kwaad door blijven voeren, gaat het gebeuren zoals ze in een kwaad hart willen. Maar God bewaart ons, want dan zullen ze ook vervuld worden van angst. Samuel 18, vers 17. Saal die zegt tot David, zie hier, mijn oudste dochter. Hij wordt slim, hè? Merab, haar zal ik u tot vrouw geven. David, mits, oh ja, voorwaarden. Mits gij in mijn dienst een dapper man zijt en de oorlogen van Yahweh voert. Maar Saul dacht, laat niet mijn hand, maar de hand van de Filistijnen tegen hem zijn. Is die kwaadaardig, die man, of niet? Dat wil God helemaal niet, hoor. Maar God heeft hem losgelaten en het kwaad komt boven. Hij, denk ik, zal hem te pakken krijgen, maar dan door het zwaard van de Filistijnen. Hij is echt corrupt, Saul. Hij gaat er ook de prijs voor betalen, echt waar. Hij gaat er de prijs voor betalen. David echter zei tot Saul, wie ben ik? En wie zijn mijn vader en moeder, mijn verwanten, het geslacht van mijn vader in Israël, dat ik een schoonzoon van de koning zou worden. David heeft geen hoge dunken van zichzelf. Kunt u lezen? Hij zegt, wie ben ik nou? Ik ben klein en u bent groot. Mijn vader en moeder zijn klein en alle kinderen. Ja, ja, wie zijn we nou in Israël? Moet ik dan trouwen met de dochter van de koning? Eerlijk is dat, hè? Hij is een schaapherder. Hij is geen vechtersbaas. Hij is geen generaal van een leger. Maar hij ziet zichzelf nog klein en die anderen zijn groot. Ja, hij was al gezalf van al. Dat is, uh... Maar goed, je maakt toch deze ervaring. Ook van ons zijn er velen al lang gezalfd door de geest van God. En toch zijn ze nog een beetje benauwd en bibberig. Ja, maar ik... ja, dan komt de dominee voorzien. Halleluja, moet je zeggen, de dominee komt. God gaat me helpen. Want die wil je weer over die zondag vertellen over al die anderen omgaan. Je zegt gewoon, dat staat er in de Torah, zo spreekt Yahweh, zo spreekt Yeshua. Dat zijn de stenen die je moet gebruiken. Je hoeft hem niet te doden, maar hij moet het wel goed horen. Toen evenwel de tijd was aangebroken dat Merab, de dochter van Saul, aan David zou worden gegeven, werd ze aan Adriel, de Megalatiet, tot vrouw geschonken. Nou, als je dat niet kwaad zou maken... Dan beloof je mij een vrouw. Ben ik net zo ver dat ik denk, nou dan word ik de schoonzoon van de koning. En dan geeft hij die vrouw. Dit is veiligheid. Hij heeft één geluk, die David. Een andere dochter van Saul, die krijgt een oogje op hem. En die krijgt David lief. Toen men dit aan Saul meedeelde, leek het hem goed. Want Saul die dacht. Hé, hey, dacht. Leuk hè? Saul die dacht. Wat is dat woordje erachter? Amar. Dat heeft te maken met wat hij denkt en wat hij ook zegt. De bedoelingen. Op andere plaatsen wordt het ook met spreken en zeggen vertaald. Het is leuk omdat het hier zo in precies dezelfde vorm staat. Leuk om dat uit te zoeken. Zal die dag, Amar, ik wil haar aan hem geven. Laat zij dan voor hem een valstrik worden. En Saul zeide, ditzelfde woord is het ook weer tot David. Hey, kunt gij ten tweede malen mijn schoonzoon worden, alsof hij de eerste keer al geworden was. Mensen, ik hoop dat je voor jezelf zo de Bijbel kan lezen en wil lezen, om je in die situatie in te leven. Tevens beval Saul zijn dienaren: Spreek in het geheim. Daar komt hij weer. Hij is helemaal niet koosje. Zeg nou in het geheim tegen David, zie, de koning heeft een welgevallen aan jou, David. Nee, dat is niet waar, want hij wil hem ten dood toevoeren. Zeg nou tegen David, hij heeft een welgevallen aan je. De koning heeft een welgevallen aan jou en al zijn dieren en dienaar houden van u. Nu dan wordt dus koning schoonzoon. Zo zijn die gluipers naar hem toegekomen, de dienaren van de koning. Toen brachten de dienaren van Saul deze woorden aan David over. Maar deze zeiden, 'Dunkt het u een kleinigheid, de schoonzoon van de koning te worden? Dus tegen die mannen die mee zitten in het complot, denken jullie soms dat het een kleinigheid is om schoonzoon van de koning te worden, zegt hij. Let op de woorden. Hij zegt, ik ben immers arm en een gering man. Dan komt hij weer, ik ben klein, zij dus zijn en groot. En hij wordt bedrogen om vermoord te worden... En de dienaren van Saul deelden hem mee. Saul dan, hè. Dit heeft David gezegd. Daarop zei Saul al dus zult gij tot David spreken. De koning begeert geen andere bruidprijs dan honderd voorhouden van Filistijnen. Als vraagneming op de vijand van de koning. Saul had de bedoeling David door de hand van die Filistijnen te doen vallen. Hij zegt, gaat honderd voorhouden van geslachtsdelen afsnijden. Als je nog niet snapt wat dat betekent. Ga honderd Filistijnen zoeken en help ze van de vooruit af. En ik wil ze in een zakje hier hebben, ik tel ze na. Dan mag jij mijn dochter hebben. Echt een gekke opdracht. hij is ook niet helemaal koosje natuurlijk. Saul had de bedoeling om David door de hand van de Filistijnen te doen vallen, broeder en zuster. Het is allemaal doorgestoken kaart. Toen zijn dienaren deze woorden aan David meedeelden... Stemde David ermee in dat hij de schoonzoon van de koning werd. Maar betalen hè. Hij moest wel betalen. De dagen waren nog niet verstreken of David stond op, ging met zijn mannen heen, versloeg de Filistijnen, 200 man. Bracht hun voorhuiden mee en zij gaven het hele aantal aan de koning opdat hij de konings schoonzoon zou worden. Daarop schonk Saul hem zijn dochter Michal tot vrouw. Hij verdubbelt het. Ik denk dat hij het naar zijn zin had, maar dat hij denkt, nou zou ik het laten zien ook. Je krijgt er 100, je krijgt er 200 voor die schitterende dochter van je. Want die dochter, die hield hem van hem ook. Hoe kan je het nog mooier treffen dan een vrouw van je houdt? Een vrouw uit Israël, want ze komen uiteindelijk toch uit Israël. Het is de prinses. Het is een prinses. Toen zag Saul het in. Oh, oh, kijk, hij gaat weer zien. Hij gaat weer zien. Ondanks dat hij zo lelijk en kwaad is, gaat hij toch zien. Hij ziet... Toen zag zal het in en hij begreep het, lieve mensen, dat Jaweh met David was. Hij zag het ineens. Hij wordt er nog lelijker van. Als de mensen zien dat vader God met u is, ze krijgen nog meer een hekel aan je. We hebben het gezien in onze families, in onze vriendenkringen, op het moment dat je de wegen van de Heer gaat wandelen, dat je echt naar het Torah wil leven, dan zeggen ze, gut, die is wettig geworden. Nee, we zijn wettig bezig. Gewoon naar de regel. Word je gered door de wet? Echt niet waar. Door de genade en door het bloed van Yeshua. Hebben we vrede met God ontvangen. En daarom willen we gewoon naar de regels van Gods Koninkrijk leven. Niet alleen in de uiterlijke vorm. Maar daarom wil ik ook u lief hebben. Of u nou blond, blauw, blauwe ogen, bruine ogen hebt. Of dat je op me moppert of niet. We kiezen ervoor om elkaar lief te hebben. Nou die Michal, de dochter van Saal, die had hem lief. Wat een geluksvogel die David. Saal vreesde David des te meer, dat wordt erger. Saal bleef een vijand van David hoe lang? Zijn leven lang. Dat gebeurt. Mensen waar de geest van God is teruggetrokken, die blijven uw vijand. Onthoud het maar. Wanneer de vorsten de Filistijnen uitrukten, had David zo vaak zijn uitrukte meer voorspoed dan alle dienaren van Saal, zodat zijn naam zeer beroemd werd in Israël. Het maakt wel uit, broeders en zusters, onder welke zalving je leeft. Amen. Dat betekent niet dat we nou klaar zijn hoor. Maar hier had ik het willen afsluiten. U krijgt nog twee sheets erbij. Het maakt dus wel uit onder welke zalving dat je leeft. De zalving van bij onze God wordt zichtbaar bij u door geloof en gehoorzaamheid. Saul deed het anders. Maar David was gelovig van en hij was gehoorzaam. Nog even niet stoppen. We hebben nog eventjes, hè? Ik heb er nog vijf minuten over tijd, maar ik heb er nog vijf nodig. Want ik wil even iets nog laten zien uit het Nieuwe Testament, waaruit het Grieks gaat. Handelingen 8, vers 3 hebben we weer met een Saul te maken. Kent u Saul? Saulus, hij wordt Paulus, maar hij wordt pas Paulus als de geest van God bij hem komt wonen. Leuk is dat, hè? Bij Saul gaat hij eruit en weg. En die wordt overgelaten aan zichzelf. En deze Saul, die was zo vernederig op de, toen de tijd, de Messias beleidende joden. Want die geloofde echt dat Yeshua de zoon van, wie was? David. Als er zieken en zwakken en misselijken zijn, zeggen ze, heer, meester, zoon van David, hebben ze gezegd. Saulus verwoestte de gemeente, dat is dus de oude Paulus, die nog niet vervuld is met de geest van God en Yeshua nog niet kent. Als de zoon van David. Saulus verwoestte de gemeente. Hij ging het ene huis en het andere huis binnen. Sleurde mannen en vrouwen ermee. En hij levert ze over aan de gevangenis. Zij dan die verstrooid werden trokken het land door. Hé, hey, het evangelie van Jezus of van Yeshua verkondigende. Amen. Wij hebben heel wat keren geleerd. Je moet het evangelie van Yeshua of van Jezus verkondigen. En dan denken ze, oh ja, ik geloof dat Jezus de Zoon van God is, ik ben gered. Maar het is een leugen. Het evangelie van Yeshua de Messias is het Koninkrijk van God. En dan zou je moeten handelen, overeenkomstig, de regels van het Koninkrijk van God. En daar blijkt in dat Koninkrijk van God een Torah te zijn. En profeten, die hebben allemaal uitgezien tot er een zoon geboren zou worden... die de Satanse kop zou vermorzelen. En dat betekent dat wij allemaal, nadat we gestorven zijn... uiteindelijk door de opstanding van Yeshua tot opstanding zullen worden gebracht. Want de boodschap van de opstanding is de kern van de boodschap van het Koninkrijk van God. Want we zijn door overtreding aan de dood onderworpen geworden. En we zullen nu door de gehoorzaamheid van één uit de dood opgewekt worden. Dat geloven we. Maar zij dan die verstreut werden, trokken dat land door... om dat evangelie van Yeshua, de zoon van David, te verkondigen. En Filippus, dat is een van die discipelen... daalt af van de stad Samaria en predikte hun de Christus. Schuin de dus scheep de Messias. Dit is de Griekse vertaling en dit is de Hebreeuwse vertaling. Hebben we het over dezelfde persoon... Voor ons is de Christus dezelfde als de Messias. Amen? De Christus wordt genoemd in onze vertaling in het Grieks Jezus en in het Hebreeuws is het Yeshua. Het is allebei dezelfde in de Bijbel. Alleen we zijn door Rome, reformatie, hervorming, gereformeerd, pinkster, charismatisch... ...hebben ze ons verteld tot dit een Jezus is die zich niet aan Torah hield, want de wet is weg. En die Jezus kennen we niet. Wij kennen de Jezus, want dat is gewoon de Griekse vertaling van Yeshua. Er staat in het Grieks Jezus. omdat de SH niet gesproken kan worden en gezegd kan worden in het Grieks. En elke jongensnaam moet eindigen op een S, Jezus. De Septuagint is door de Joden zelf vertaald. We kunnen de boeken lezen, dus als er een gedachte is dat Jezus niet dezelfde is als Yeshua, stopt de discussie. Alleen het christendom heeft aan Jezus een plaatje gehangen waarin je rustig kon zeggen: de Torah weggedaan. Nu gaan we varkens eten en hammetjes en we gaan dingen doen waarvan de Torah het ook niet moet doen. We gaan, weet je wat, we gaan de Sabbat overboord zetten en dan zeggen ze: Jezus is opgestaan op zondag. Dat is een leugen. Hij is niet opgestaan op zondag. Er zijn zoveel dingen, omdat we het niet weten, worden we misleid. En het wordt pas moeilijk als ze de waarheid gaan zien. Want dan wil je naar de waarheid gaan wandelen. En dan komt de aap uit de mouw, de Roomse aap. Want dan gaan ze zeggen, hij is wetties. En we zijn niet wetties, we houden ons aan de wet. Anders niet. Dus laat u goed weten dat Jezus Christus is dezelfde als Yeshua de Messias. En hij werd verkondigd door de discipelen als de zoon van David. Dat is simpel. Als het anders is, moeten de horentjes omhoog gaan staan. Yeshua de Messias is de zoon van David. Toen de Filippus hoorden en de tekenen zagen die hij deed, hielden ze zich eenpaardig aan hetgeen door hem gezegd werd. Hij had het over de Christus, over de Messias, over Yeshua. Het laatste stukje. Vele van hen die onreine geesten hadden, gingen deze onder luid geroep uit. En vele verlamden en kreupelen werden genezen. Hé, hey, er gaan onreine geesten uit. Wat denkt u? Hoe groot zijn die demonen? Hoe groot zou zo'n demon zijn? Zo'n onreine geest. Wilt u het weten? Hoe groot is dat eigenlijk, een onreine geest? Of wat bedoelen ze ermee? Omdat we vaak de verschillen niet kennen, vullen we het zelf in. Nou, als we dat woordje onreine gaan pakken, dat is 169 in de strong, a catartos betekent onrein en niet gereinigd. Hebben heeft helemaal niks met een demon te maken. Er zijn dus voor het woord demon in het Nieuwe Testament andere benamingen. Dan krijg je één woord, dat heet dan boze geest. En een boze geest is een demonion, een demon. Maar een onreine geest, dit staat dus in de grondtaal, het wordt ook zo gebruikt, heeft te maken met iets wat ceremonieel, dat waarvan men zich moet onthouden voor volgens Torah. Want zelfs ons denken, lieve mensen, wat zich over goddeloze dingen denkt, is echt niet uit God. Als mensen ontdekt worden aan hun vuilig denken, en Gods geest openbaart dat, schreven ze ook. Oh mijn God, wat heb ik gedaan? Waar ben ik mee bezig? Mijn God, vergeef me. Gaap je knieën. Zo, oh mijn God, vergeef me. Tot ik zoveel vuiligheid heb gedacht. Dat hebt met onreine dingen te maken die niet in de Torah passen. Het gaat in de morele zin over onrein in gedachten en leven. Daar wordt het uitgewerkt. Zulke mensen kwamen in ontmoeting met Yeshua. Toen ze zijn heerlijkheid zagen en zijn woorden hoorden en de geest van God hun openbaarde, wat ze in hun denken en in handelingen hadden, hebben ze zich bekeerd. Daarbij werden ook mensen die verlamd waren en kreupel werden genezen. Maar hier staat het woordje onreine geesten. En als je dan op andere gebieden komt, dan staat er... Boze geesten, en dat is dan één woord, en wordt door één woord vertaald als demon. Er is dus onderscheid, die we moeten gaan zien, of iemand demonen heeft, of alleen maar een onreine geest van ze denken, waardoor hij foute dingen doet. Maakt echt uit. Toen dit gebeurde, dit is alleen maar de afsluiting om het over die onreine geest te laten zien. Wat staat er dan? Er kwam grote blijdschap in die stad, want de mensen kwamen tot één keer... Ze gaan zien waarover ze nagedacht hadden en hoe onrein dat ze waren, ook in hun handelwijze. Ze werden echt geleid door een verkeerde geest van denken. En we zijn zelf ook allemaal mensen die een verkeerde geest van denken hebben of hebben gehad. Want we zijn gereinigd geworden door het woord van God. Maar dit wordt iets anders dan de vertaling van demon. Dus dat je maar weet wat er verschil is in de Griekse taal. Durft u de amen op te zeggen? Echt waar, je hoeft niet te geloven in een demon of in een kwade geest die je zelf hebt. Dat geloof vragen we niet. Maar het is wel iets wat tot onderwijs behoort. Ik hoop dat jullie met elkaar een fijne sabbat hebt. Heb je vragen? Kom rustig naar me toe. Gaan we erover praten. Ik hoop dat je er uh, wijs van geworden bent. En tot ze in het Oude Testament ook spreken over woorden die gesproken worden. En over woorden die gezegd worden. Het is heel belangrijk gaan onderscheiden. Hé, hey, wie spreekt er? En wat heeft hij gezegd? Amen.